Voor miljarden euro's gekort wordt op ontwikkelingshulp. Toe zon, de temperatuur stijgt naar zo'n 7 graden. Vanavond en vannacht vanuit het noorden wat regen. Morgen zwaar bewolkt, maar wel overwegend droog. Dit was... Sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. En op de 16 tussen Rotterdam en de grens met België.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 So together, we're polishing our forehead What's that? See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 18 Stuck in her days It's too cold.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 flame.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 Cause the girls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 A heart mouse with a seatbelt Running in the, the car, car.